De jonge sociaaldemocraten in Noorwegen willen ondanks de aanslagen... dat het jaarlijkse zomerkamp op Utea blijft bestaan. De voorzitter van de jongerenorganisatie wil daarmee een duidelijke boodschap sturen... dat het eiland bij de partij hoort. Op het eiland werden vrijdag 68 bezoekers van het zomerkamp gedood door Anders Breivik. De politie in Noorwegen heeft de eerste vier namen vrijgegeven... van mensen die zijn gedood bij de aanslagen. Drie kwamen om bij de bomaanslag in Oslo...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 Het weer, in de loop van de avond vrijwel overal droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. smiddags middags een paar buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A15 gorkum Nijmegen tussen knopen Del en Tiel. En verder staan ze te controleren op de A28 Utrecht Zwolle tussen Harderwijk en knooppunt Hattermerbroek.